bij uh, op Zaterdag een beetje into the disco, Alderjan. Merk je het? Ja, zeker. Merk je het? Maar ook de gouden oude muziek vergeten we zeker niet te draaien. Deze mag dan uh, niet ontbreken als we het over goede gouden ouden hebben. Hier is Pachula Clark. When you're alone and life is making you lonely you can always go downtown when you've got worries all the noise and the hurry seems to help I know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 You can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 We zijn ik dat is ben ik eh, tijdens deze serie van Nico Vins een klein beetje aan het uh, surfen over Facebook. Ja, best wel interessant, eh, Albert Jans, op de zaterdag weer. En dan zie je dat eh, best wel redelijk wat strandpavioens... al aardig opschieten op dit moment. En je kent er al echt een strandpavioen uit. Dus ja, nee, het begint erop te dat, lijken. Dat gaat lekker zijn natuurlijk eh, 1 februari. Begonnen met de opbouw van de, de pavioens... die slechts een aantal maanden mogen staan... Hè, buiten de vaste strandpavioens. Wees alle bouwers heel veel succes. En met name omdat er een zwaarder zuidwestenstorm aankomt.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 Was voorbij, moeten we zeggen. Want goudsmit Jim Dreyer, van de gelijknamige juwelierszaak in de Haltestraat 39 A is druk aan het verbouwen. Na de verbouwing is zijn juwelierszaak omgetoverd tot chocolate and diamonds. Mooie combinatie: chocolate and diamonds. En uh, uh, wat gaat hij en zijn medewerker Carla de Graaf, bekend van de Le Bonbonnière, verkopen? Juist bonbons en pralines van Leonidas.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 Na de succesvolle editie in 2015 doen ze het in dit jaar nog eens dunnetjes over. Op zaterdag 13 februari dopen, ze, ze, dopen zij ons geliefde dorp om tot de scharregat... tijdens het officiële Zandvoorts carnaval. Kom ook en beleef het Zandvoorts carnaval van dichtbij. Toegangskaarten voor het officiële Zandvoorts carnaval zijn te verkrijgen... bij onze vaste verkopers. Daar komen ze Jeroen Sost, Brett Disselkamp, Marcel Draaier... Ben de Jong, Alesson de Jong of Danny van Soest. Of bij de officiële verkooppunten...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 Je hoort dan overal En daar die heindjes willen in Wij zijn de kampioen. Nou, nou, nou, nou Toen wel, toen wel. En nou die We dan weer in 2016 deze platendrijs. Klein beetje gevaarlijk hè? In ieder geval kwamen we er wel mee in de carnavalsstemming. Je hoorde van alles waar. En uh, de de lucht in. In een speciale voetbaluitvoering. Dit smaal. Acht over half vier. Zandvoort, een hele goede middag. Zandvoort op zaterdag bij tot aan vijf uur vanmiddag. Met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Mark Ronson en Bruno Mars zijn hier that ice cold michelle fight for that white gold this one for them hood girls them good girls straight masterpieces styling wilding living it up in the city got chucks on with saint larone gotta kiss myself i'm so pretty i'm too hot hot damn uh, caught the police and a fireman i'm too hot hot damn make like a dragon wanna retire man i'm too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 Don't own it and mm -hmm. you've sunk said and flown it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 Elke kamer stond tv, en zijn ouders bleven een eeuwig leven, en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsaal, en hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet zou als hij kon.